de negende aflevering van Jazz Tourneet, General. Heerlijk moment, woensdagavond, 8 uur. Dan kan het weer beginnen. Ik vreug me er de hele week op. En ik hoop dat enkele luisteraars dat ook zullen doen. Oh, yeah. <laughs> we gaan snel van start, want we hebben een bomvol programma. Zoals altijd overlaad ik Theo met tracks, een stuk of 25. En ik ben benieuwd hoe ver we deze week gaan komen. We gaan in elk geval... Wil je wat zeggen, Theo? Nee, nee, ik wou alleen even zeggen: zonder dat uh, de luisteraars, mochten ze opmerkzaam zijn en horen ze een geluid op de achtergrond, dan is dat een, uh, een ventilator, want het is hier uh, stikbenaad. Een windwaaier en die is hard nodig in deze, in, in deze broeierige studio. Ja. Um, waar gaan we mee beginnen? Met een toepasselijk nummer uit Zuid-Amerika, uit Brazilië, jawel, Baden-Powell uit 1966, Tristeza. Je luisterde naar Roberto Beden-Powell de Arquino. en De twee namen heeft hij gebruikt als artiestennaam Beden-Powell. En dan denken een aantal kenners wellicht aan de oprichter van de scoutingvereniging... Het is ook een beetje raar dat je de, de, de naam van de oprichter van de scouting uh, gaat gebruiken als artiestennaam. Hoe kwam hij aan zijn naam? Uh, zijn opa heette ook al Beden Powell. En de vader van zijn opa was een enorme fan van die man in Brazilië. En uh, nou, zo is hij aan zijn naam gekomen. En als je daar niet vrijwillig van gaat drinken, dan weet ik het ook niet meer. Menige liter... Cachassa is langs het keelgat naar binnen gegleden van Ben Paul en hij overleed op 63-jarige leeftijd. Dit was een opname uit 1966. Um, kort introotje voor het volgende nummer, The Black Eyed Peas uit 1998 uit de tijd dat ze nog wat vreugde en muzikaliteit aan het hip-hop genre toevoegde. Luister naar Joints and Jams. De Black Eyed Peas met joints and jams uit 1998 alweer. Toch ook wel 15 jaar oud, Theo. Ja, tijd vliegt. Ah. Ja, wie had kunnen bevreden. En niet alleen de Black Eyed Peas trouwens. Wie had... Toen kunnen bevroeden dat uh, de wereld er zo uit... Nee, laten we niet filosofie gaan Ja, nee, maar We hadden het inderdaad wel even gekscherend over het feit dat in 1998 we al in het denken waren... van alles, die computers in het jaar 2000 allemaal het maar ja, redden... Inderdaad. Zware explosies, nou ja, noem op. Inmiddels zijn we uh, ja, een heel tijdje verder en weten we dat het goed is. En onderhand blaast hij nog steeds een frisse uh, wind. Een frisse wind door de En die is niet van mij, maar van de propeller. Nee, maar, nee, maar, maar in nou, lieve luisteraars, zoals u kunt horen, hebben Theo en ik het altijd wel naar ons zin in de studio. En ik hoop dat we daar iets van over kunnen brengen in uw ongetwijfeld zeer sfeervolle, maar misschien ook wel een beetje saaie huiskamer. Ik weet het niet. We gaan, we gaan door met het volgende nummer. Uh, in 1995 verscheen er een uh, alleraardigste tribute to the music of Charlie Brown. Uh, ...van de Marsalis-familie. En dan hebben we het over papa Alice Marsalis en Wynton Marsalis. Uh, de meeste composities uh, voor uh, Charlie Brown... ...voor de tekenfilmserie werd uh, gecomponeerd door Vince Guaraldi... Um, en dit is echter uh, het nummer, wat ik jullie nu uh, wil laten horen, is echter een nummer van Alice uh, Marsalis. Bijna de hele familie uh, Marsalis uh, uh, doet mee op dit album. Dus uh, Brentford op sax, Delfeo op trombone, vader Alice op piano en Winton op trompet. Luister naar Joe Cool's Blues. <middels> Ontzettend lief nummertje. Heerlijk om bij af te wassen, lijkt me dit trouwens ook. Of tanden bij te poetsen, John. Tanden bij te poetsen. Ja, dat heb ik, heb ik gedaan vlak voordat ik in de studio kwam. Daarom zei ik, ik het ook. Ik denk die ventilator gaat halen gaan, dan moet niet de muur <laughs> richting Theo gaan. Want dan wordt het een heel vervelend profiel. Dat is al is er nu inmiddels een nummer 3 aangeschoven. En die, uh, die gaat ons over een paar weken helpen. Dan zijn we erg blij mee. Welkom, Stef. Terwijl, die... Uh... Ja, hij lacht. <laughs> okay. on onze hofleverancier van de Betere Spiritualie, daar zijn we natuurlijk ook al blij mee. Ja, in we in hebben dit, een uh... flesje bier van hem gekregen. Ja, dat is ah, echt heel erg goed. Um, ja, dan kan ik het volgende nummer wel aankondigen leggen. Ja, je mag, natuurlijk. Ja? Uh, van een album dat uh, iedere jazzliefhebber gewoon stevast in zijn collectie moet hebben. Uh, super romantisch, super mooi, super gevoelig. Uh, en heel apart, uh, want in 1967 besluit ook Frank Sinatra. ...om eens iets te gaan doen met Braziliaanse muziek. Uh, Bossa Nova was eigenlijk alweer over zijn hoogtepunt heen... ...toen Frank besloot om toch maar de studio in te duiken met Antonio Carlos Jobim. Um, ze maakten uh, een LP en die LP heet Francis Albert Sinatra en Antonio Carlos Jobim. Uh, hoe simpel wil je het hebben? Luister naar I Concentrate On You. Trouble begins to brew whenever the winter winds become too strong. I concentrate on you when fortune cries. Declare you're through Whenever the blues become my only song Concentrate on you On your smile so sweet, so tender When at first my kiss on the light in your eyes when you surrender and once again arms intertwine and so when wise men say to me that love's young concentrate Luister eens hoe die badkuip vol violen heel zachtjes weggeveet wordt. <lacht> een van de meest subtiele LP's van Frank Sinatra mag ik wel zeggen. En nogmaals, koop dat album, want het is steengoed. We gaan wat heaviers draaien. Uh, stel je panners. Soil and Pimp Sessions heten ze. Ik heb ze gezien op het Nosi Jazz. En uh, ja, zo geschift als een pak yoghurt zijn ze. Heerlijk, lekker onaangepast. En vooral, als, het lijkt wel alsof ze allemaal... Uh, ja, Een paar lijntjes uh, uh, te veel op hebben voordat ze het podium op gaan. Zo energiek zijn ze. Het is de favoriete band van uh, Ben Herman. En die zorgde er dan ook voor dat ze een paar jaar geleden op het Nostie Jazz Festival uh, mochten optreden. Um, ja, wat ik zei, ongelofelijke snelheid en energie. Uh, luister naar The Party uit 2007. Zo legt u hem daar maar neer, zeggen wij dan altijd. Ik ga sushi zetten. <laughs> De Soil Pim Sessions. Onthoud die naam. Mochten ze ooit in de buurt zijn, gaan ze zeker zien. Want het is echt een feest. Um, hoe lang houden ze dit vol, John? Je was erbij. Maar hoe lang duurt zo'n set? Want je bent volgens mij kapot. Ja, op het North sea Jazz Ride. Volgens mij alles, mag daar een uur optreden of zo. Maar ze gaven nog een toegift. Dus dat was zeker een uur en een kwartier. Hey. Maar volgens mij, als je in een klein zaaltje. stel je voor dat je dit in de muziekheetreizer zou kunnen zien. Dan, uh, dan was het wel een feestje. Oh, waanzinnig. Want het ja. gaat gewoon echt ook een uur zo door. Hè? Ja. Er zit weinig subtiliteit in. Maar het is heel erg goed. Waanzinnig. Uh, over subtiliteit gesproken. Okay. Uh, 1968, het volgende nummer. Ben Webster, de grote Ben Webster uh, op de Noorsax. En Peter Tronk, een uh, nog hele jonge bassist in 1968. Een waanzinnig mooie original, vind ik, van Ben Webster. Um, en je hoort voor de rest ook geen begeleiding. Het is alleen maar contrabas en tenorsax. Um, en even kijken, wat wilde ik daarover zeggen? Moet ik even nadenken? Oh ja, ja, ja. Uh, Peter Tronk, de Duitse bassist, is niet zo heel erg bekend geworden, maar hij is ook niet heel veel ouder geworden als 30. Um, en daarna uh, rond zijn 30ste ook overleden. En dit is ook een van de laatste uh, LP's waar Ben Webster op mee heeft gespeeld. Hij uh, overleed in 1973. Uh, heeft daarna nog volgens mij na deze plaat nog één plaat gemaakt. Maar dit uh, ja, vond ik erg de moeite waard. Luister naar een eigen compositie van Ben Webster, When Ash Meets Henry. Mm -hmm. subtiel kan het zijn, Ben Webster, en Peter Trunk, When Ash Meets Henry, een opname uit 1968. Less is more, zou je bijna zeggen. Ja, ja en prachtig mooi. Um, in dit geval dan. Steve Turay, dat is een uh, aparte trombonist... want de man speelt niet alleen trombone... maar uh, frequenteert ook Hawaïaanse schelpen... van die grote schelpen uh, aan zijn klep te zetten en daarop te blazen. En dat klinkt ook nog wonderschoon. Ik weet niet helemaal zeker of hij dit, dit nummer doet... maar het komt regelmatig uh, bij hem terug. De man laten het, speelt... Laten we het hopen, ik ben ja. er wel nieuwsgierig naar, moet ik zeggen... Ja, ja, het is een heel aparte trombonist. De man speelde met Dizzy Gillespie, Lester Bowie, Carla Bley, Ray Charles, etc. Uh, en in deze opname horen we Stephen Scott op piano, Buster Williams op bass en Jack Jonet op drums. Een nummer uit 1999 van het album In the Spur of the Moment. Luister naar Something for John. We'll Steve Terry met de geweldige Jack DiGiognetti op drums. Uh, het volgende nummer werd 50 jaar voor uh, deze laatste opname uh, opgenomen en wel in 1949. En uh, wordt gespeeld door The King of the Honking Sax, zoals die uh, toen genoemd werd. De man speelde altijd scheurend, hard en rauw. Uh, het is een beetje typische rhythm en blues van vlak na de Tweede Wereldoorlog. En uh, in diezelfde tijd was Bebop natuurlijk uh, uh, het andere uiterste van uh, de jazz... Uh, deze, dit is dus compleet andere muziek. Uh, veel eenvoudiger dan die drukke bebop, maar wel heel erg vet. Luister naar The De Deacons Hop van Big J. McNeely. Fantastisch. Oh, dat is toch feestmuziek man. Net zo subtiel als een frietje, saté, sal, mayonnaise, in slechte reuzelgebak. En dat kan ook op zijn tijd heel erg lekker zijn. En zo vind ik dit ook. Heel erg lekker. Ik Wie... heb net even de Wikipedia bijbel erbij gehaald, zonder ah. We wilden weten of dat hij nog leefde. Ja. En de man is uit 1929. En ik zeg, er staat nog altijd geen kruisje bij zijn Wikipedia verhaal. Dus, hij dus leeft hij... nog... we zouden hem nog moeten kunnen zien eigenlijk. Uh, dat is een tweede. Als je dat zo zaak speelt, niet. dan speel je dat ook nog. Als je, hoe oud is hij dan nu? Dan, 90 of zo? Ja, dan dan moet hij er 140 mee kunnen worden <laughs> ja. Nee. Ik gun het hem van harte, Big Jay McNeely met de Hop uit 1949. Um, volgende man, probleemkind, Rick James. Uh, probleemkind, hij kwam al heel vroeg in aanraking met justitie, deed alle dingen die God verboden had. Uh, maar godzijdank was hij ook heel erg muzikaal. Uh, in 1979 nam hij zijn tweede LP op en daar komt deze uh, opname vandaan. Uh, tweede album heette Bustin' Out of L7. Um, ja, lekkere vette funk. Rick, Rick James was uh, eind jaren zeventig eigenlijk een van de redders van het toen zieltogende Motown label. Uh, zijn Super Freak, uh, wat hij later uh, uitbracht, is uh, natuurlijk een klassieker. En ook gesampled door onder uh, MC Hammer voor uh, Can't Touch This. Uh, maar dit nummer is ook echt enorm de moeite waard, vond ik. Uh, luister naar Bustin' Out on Funk. Well, squares it's time you smoked I'll fire up this funk and let's have a tub. it'll make you dance with some of everything Is dat lekker of niet? Een beetje oldschool funk met Rick James busting out. Uh, de man overleed op 56-jarige leeftijd aan een hartaanval na een leven vol drugs en andere ongezonde, maar ongetwijfeld ook somtijds lekkere dingen. Uh, ik ho hoop van harte dat het met onze volgende artiest die we gaan draaien niet ook die kant op gaat. Maar de kans is groot. Jimmy Rosenberg, het wonderkind op, gita op uh, gitaar uh, uit de Rosenberg clan. Er is laatst een hartstikke mooie en indrukwekkende documentaire over zijn leven uitgezonden. En die jongen is eigenlijk helemaal de weg kwijt. Maar ja, gitaristen als Eric Clapton, Jimmy Page, zijn enorme fans van zijn spel. Staan met open mond te kijken hoe die jongen over zijn gitaar kan raken. Luister naar een nummer uit 2004, Old Walls van Jimmy Rosenberg. Thank you. Waar Gerard Reven zich in zijn leven een aantal jaren lang met niets anders heeft bezig gehouden dan het schier onophoudelijk roede kneden, kunnen we toch wel gaan stellen dat Jimmy Rosenberg. Uh, volgens mij jarenlang niets anders gedaan heeft dan loopjes op zijn gitaar oefenen. Uh, dat is een of, mooie vergelijking. Hm? Kom je daar nog ineens op, zo? Ik weet het kom niet. Het schiet me zo te binnen. Uh, je bedoelt, je bedoelt de ware alchemie, de intense alchemie. Ja, aan het gemak. alsof het, uh, De overtuiging. Ja, ja mm -hmm. en, en, maar ook gewoon de hele... Het, het, het, het simpel, je hoort eraan dat die man volgens mij helemaal niet zijn best aan het doen is om ja, misschien wel om in een originele noot te raken, maar gewoon het, het ongelooflijke gemak waarmee die over die hals gaat. En hoe mm. ongelooflijk moeilijk dat is. En dan is dit nog eigenlijk een subtiel nummer, Is het um, hè, een walsje, bijna een muzetachtig dingetje, hadden we het net over. Ik, ja, het, het zijn ook vaak voor dit soort mensen volgens mij wel de enige monologen die ze uh, op die, met die spraakzaamheid kunnen brengen. Denk ja, ik, hè? Ja, ja, kijk naar nou zijn documentaire ja. je weet genoeg. Ja. Uh, Jimmy Rosenberg was dat. Um, we blijven in het Nederlandstalige gebied. Nou ja, noem het Nederlandstalig. Uh, West-Vlaanderen gaan we naartoe. En daar spreken ze een soort dialect dat ze volgens mij ook in de minder toegankelijke delen van Transylvanië zullen volstaan. Je vroeg me inderdaad, heb je geluisterd naar de nummers die ik ingezonden heb? <laughs> nou ja, deze moest ik voorbij laten komen omdat je dus inderdaad beschreef, van, het is een dialect, is dus niet te verstaan. En als ik <laughs> voorbij komt dat die je waard worden geholpen Dit is het Belgische taal, niet waar? Ja, maar dan en dan nog extremer. ...want dat, nog extremer. Dat, dat kon ik nog redelijk volgen. Flip, het is niet te leiden. Kaulier. Uh, het enige duidelijke van het nummer is uh, dat het melancholisch is. En dat het nummer Ik ben moe heet. En dat het komt van een album dat heet Och arme ik uit 2001. Oud een nieuwe high bus. We zijn dans hier voor het programma ingespeeld. Dat werkt wel. Dat werkt wel. Wat goed was, was het machtig. Oud minder was, was het let. Dat werkt wel. Hmm... Waar jezelf de nieuwe hype zet. We zijn dat hoe beseft. En hoe relatief dat is. Dat werkt wel. Dat werkt wel. Geboort dat u niet kan schoon. En lacht naar de grootte. Dat werkt wel. Hm. Verlies mij alsjeblieft. No, okay. Doesn't mm. Onze vrouw, ik, dat is nou oké, dat is nou, dat is het niet Onze vrouw dat is dat is dat is nou, dat is dat dat is Dat is een machtig vent, altijd maar van je knijp, dat werd wel, echt wel. Bovenal zit niet, en komt er wel, dat werd wel.